Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vanaf 11 mei kunnen ook leraren en medewerkers van kinderdagverblijven worden getest op een coronabesmetting. Dat zei speciaalgezant Sibesma tijdens de technische briefing aan de Kamer. Volgens hem is daarvoor genoeg capaciteit. De testcapaciteit is de afgelopen weken al wat opgeschroefd, zei hij. Na de leden van het CDA in Brabant is nu ook de fractie voor samenwerking met Forum voor Democratie in het provinciebestuur. Maar alleen onder stevige randvoorwaarden. De fractie zegt het advies van het provinciale CDA partijbestuur daarvoor één op één over te nemen. Gisteren bleek uit een peiling onder de Brabantse leden dat een kleine meerderheid samenwerking met Forum acceptabel vindt. Als de coalitie doorgaat wordt Brabant de eerste provincie waar Forum voor Democratie officieel in een meerderheidscollege gaat meebesturen. De Universiteit Maastricht heeft tot nu toe al bijna 35.000 euro uitgekeerd aan studenten die vanwege corona in acute geldnood zijn gekomen. Doordat ze bijvoorbeeld geen bijbaan meer hebben door de crisis hebben ze geen geld meer voor boodschappen of de kamerhuur. Vooral buitenlandse studenten hebben een verzoek ingediend. Het geld komt uit een noodfonds. Het kabinet trekt bijna 400 miljoen euro uit om scheepsbouwer IHC Merwede over haar eind te houden. Het bedrijf stond op omvallen, onder meer vanwege grote verliezen op een aantal schepen. De kosten vielen bij die projecten veel hoger uit dan verwacht. De problemen waren er al voor de uitbraak van het coronavirus. Het weer, de buien trekken weg naar het noordoosten. Vanmiddag is het grotendeels droog, met ruimte voor de zon. tot 14 tot 17 graden. Tegen de avond nieuwe pittige buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen pittige buien met kans op onweer. En het wordt dan vrij fris met een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 En dat wacht je ons even aan die schepje op het verkeer. Ze past het deel, de vrede is haar vaaier op, kom op. Maar potlood roept ze geil de zee ziet in hun oog, we gaan naar zand.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 We gaan het even over de, over de geschiedenis van het Kerkplein. Ja, dat lijkt me erg leuk. Ja, ik denk ja. dat het een van de oudere gedeeltes van het uh, dorp is. Maar ik denk dat jij er veel meer vanaf weet dan ik. En uh, ja. Nou ja, misschien dat we ja. al praten tot uh, optimale conclusies kunnen komen. Of misschien hele leuke, nou, leuke geslacht anekdotes. Geslachttechnisch zou jij meer moeten weten dan ik. Ja, ja maar jouw, jouw vrije de... tijd is wat, wat beter ingedeeld dan de mijne. Jouw voorvaderen zouden... Uh,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 En het lag buiten het dorp. Waarom? Omdat daar de eerste waterput was waar men water kon halen. En het was een put, een, een gat in de bodem... waarbij de wanden werden gestut door waarschijnlijk juthout...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 En die wordt, Ja, het. die wilde de belasting heffen. Die wilde dus weten hoe groot de percele grond van iedereen was. En, waarde, en, en uh, heeft, <coughs> heeft toen Zandvoort in beeld gebracht. En die platte grond van Zandvoort... die is toen uh, eigenlijk gebruikt 20 jaar lang tot in de jaren 1830. En toen is die vastgelegd. Uh, want op die plattegrond van 1830 zien we ook nog de hoge weg. Maar we zien daar ook natuurlijk hoe het, uh, het kerkpleintje bebouwd was...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 De Gouden Leeuwen. Of? Ja, noem maar wat. nou Die hadden ze hier in Zandvoort Vilde niet. De nee, daar hadden ze de, de, het, Goude, het Gouden Haasje of zo. Ja, ja, ja. Het Gouden het Konijn. Het Gouden Konijn, ja. Nou, zulke namen zijn er wel. Die ontschieten hem even. Maar in de Kerkstraat staat er twee van die pensions. Op het Kerkplein, waar we het over gaan hebben, uh, zat natuurlijk, wat wij weten, te, wel een, uh, een uitspanning. Café Diemer, hè.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 De Zandvoort is in origine eigenlijk gebouwd. Achter de zeereep, Net zoals je de, de huizen in, in Zeeland zeg ik altijd. Achter de zeedijk ziet dit. Als je de zeedijk bij Walgeren volgt... dan zie je de dorpjes daar beneden liggen. Ja. Er staan weinig dingen op die dijk. Men bezoekt de beschutting van de dijk ervoor. Ja. En dat is hier in Zandvoort in principe ook gebeurd. Daarnaast is het zo dat, dat de, de, de, de vorming van Zandvoort...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 Aan de Elisabeth-zondvloed die er toen ter tijd was. Maar die dus, heeft heel de, Nederland de, Ja, thuis. maar dat, dat is nog ouder. Ja, rond 1572 uit mijn hoofd, maar ja, Ik, ik hou me er niet aan vast. Ja. Ik geloof dat we nu eventjes uitgaan van een stukje muziek. Luister, we komen zo bij u terug. Ja.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 Op de Van Spijkstraat, maar het adres is van Groot Dr. Smitsstraat. Ja, het ja, de Smitstraat. Het oude kinderhuis. Het oude kinderhuis. Ja. En we kwamen hem tegen de naam bij het eigendom van Hotel Locean. Ocean. Was hij, dan, was hij participant of zo? Of ja, een aandeelhouder Nee, mede, mede, mede. Dus hij ging als uh, goed zakenman ging hij uh, ook in onroerend goed.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 Dat, is dat ja. ook familie? Of... Ja, kom. Ik, ik weet niet. De hele familie hek uit mijn hoofd. Ach, ik, ik heb nou, ik schat, dat ook niet. In nee, ja, dat uh, lekkere <laughs> jongen ben je. Maar, maar ik, uh, dat weet ik niet. Uh, we zouden de papieren op na moeten zien. Uh, want we, we gaan vrij ver terug met die heks. Uh, ik dacht zelfs tot vijftien zoveel. Maar dat, dat, dat is niet aan de orde hier. Vandaar dat ik me daar ook niet op geprepareerd heb. Het enige, het enige uh, wat misschien wel leuk is... Uh,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 de zakelijke kant zelfs in een overlijdensadvertentie niet vergeten wordt. Ik zal je mee voorlezen. Heden behaagde het den Almachtigen God. mijn hartelijke geliefde echtgenoot. Johannes Martius Hek. in de ouderdom van 47 jaren. na een kortstondige, doch smartelijke lijden. van mijn hart te scheuren. diep bedroefd voor mij en mijne. nog zeven overgebleven kinderen. waarvan de meeste hun verlies nog niet kunnen beseffen. Zo beveel ik mij. in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 die hij ver is. ver. Ja, Danvers. dan ver. Ja. En daar kreeg hij van de gemeente geen toestemming voor. Oh, waarom Toen niet? Toen is hij naar de koning gegaan, koning Willem III. Ja. Daar heeft hij een brief aangeschreven. Ik, of koning Willem II hoor, dat weet ik ook niet precies. Die Willemsen, twee, zijn zoveel Willemsen. Ja, ja. uh, die heeft het onderzocht, die heeft alles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 Zes geslachte varkens in zeven zien. Ja, ja, ja. Of het paasland ja. met dat mooie uitgesneden ruggetje ja, ja, ja, ja. waar het wapen ja, ja. van zandvoort in staat. <laughs> ja, dat doen we niet meer aan. Nee, nee. We gaan denk ik weer even luisteren naar de, na deze leuke anekdote. Na een stukje muziek. En ik geef graag het woord weer aan Jan. Mijn naam is Adi Kopen en u bent weer terug bij het programma Oud Zandvoort. Waarin Ger Zensen wat vertelt over het oudste gedeelte van Zandvoort, oftewel het Kerkplein. De muziek is in handen van Jan Kol. En Jan, welk stukje muziek hebben we hier? Ja, dit was een, een stukje, stukje filmmuziek uh, in een 18th century drawing room. En dit is een filmmuziek uit 1939, dus vlak oh. voor de oorlog. Oh, dat is een, een leuk, leuk, leuk tijdvak, moet ik zeggen.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 Ja, ik ben niet zo nee, ver. Nou, nou, ik had dat, ook een, dat, een, een negatief. Dat, uh, dat uh, maakt ook niet zo van. Negatief vertal op mijn rapport van geschiedenis. Dat dus uh, <laughs> <laughs> zou je nu niet meer zeggen, hè? <laughs> ja, nee, uh, dus dan wordt in 1850, 1854, 1852, weet ik veel. Uh, of 1848 is het, geloof ik. Als ah, ik me nou goed herinner. Want wow, ik haalde de, de, haal de krocht door elkaar. Yeah. Uh, wordt er een nieuwe kerk gebouwd.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 goede belangstelling, gecoördineerde belangstelling... Ja. naar de geschiedenis. Maar ja, dat lijkt me ook niet onbegrijpelijk on, gezien... De, de, de aard van de, van, nou, van de het, is, het is begrijpelijk als je natuurlijk een bestuur hebt... wat niet geworteld is in Zandvoort. Als je het bestuur steeds van bestuursleden... en ja. mensen van buiten hier naartoe haalt...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 Nu natuurlijk niet, want ik moet even kijken. Want het is nu, uh, nou, het is een, hoe, hoe heet het nu? Dat is een, Palace, een grote, plaza Plaza Friet Plaza. Frietplaza. ik heb ook nog een tijdje in een viscent in gezeten. Dus. Ja, meneer Suurland, die uh, een lange tijd. Uh, bedrijfsleider is geweest bij de Sierkan en daar stond, die zal van plaza nooit gehoord hebben. Melkplaza. Dat, dat, dat, dat was een echte echt Ja, het is gebouwd in uh, ongeveer 1906, uh, onge dat pand, dat hoge pand. Mm -hmm. En de Sierkan heeft, uh, de, de, daarvoor was het een laag woningje met uh, meneer Meester Kees daarin. Meester Kees, ja. Meester Kees, de bekende Meester Kees. Ja, nou, daar zullen absoluut. we het niet verder over hebben, want dat, uh, de, ik ken Meester Kees ook niet, we hebben wel afbeeldingen van Meester ja, ja. Kees. Plot, staat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 op een gegeven moment natuurlijk door het grote schuifraam... een ijsje kreeg, maar mm -hmm. er is ook een tijd geweest... door dat kleine raampje wat erachter zat. Aan ja, de zijkant. Aan de zijkant. Ja. En de kerkstraatkant zit een klein... Ja. vierkant ja. raampje. Dat weet ik nog. Naast dat grote raam. Ja. Nou...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 Ja? ja op, op de hoek van de zeilweg. Ja. Uh, nou, het is heel lang gezeten. Ja, en de Leidse Vaart ergens. Ja, uh, ja dat was, zie uh, je kan. Daarnaast krijgen we wat onduidelijkheid met terugspringende pandjes. Nou, mm -hmm. uh, maar kleine pandjes ook. Ja, weet, kleine pandjes. En dan krijgen we het eerste wat we daarvan weten, is dat, dat het café het centrum is. En het vreemde is. En dat café centrum, dat vind je nergens terug. Dat staat op een oude aansichtkaart en dan zie je twee kleine bordjes café het centrum en ik heb me Suf gezocht van wie zat daar nou achter? Er heeft er geen reclame voor gemaakt te worden, dus je kunt ook niet terugvinden. Nee, ze kwamen vanzelf al binnen, ze zetten reclame waarschijnlijk. Maar aan de linkerkant, dat nu wat vroeger, Ari van Japi, AP, hoe heet het ook weer? Ari van Japi, Japi van Api. Api van Japi. Dat is nu dus een outlet-toestand geworden. En ondertussen zijn er natuurlijk veel anderen geweest. Ja, ja. Nou, ik begrijp van Jan dat we weer even een stukje muziek gaan draaien, luisteraars, dus we komen zo weer bij u terug. Merci. <laughs>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 Heel veel artiesten hebben. Nou, uh, zelfs ]lijk. de Kings hebben het gedaan. De Kings? Zo. Nou, dan, uh, dat is mij niet bekend. Maar ja, jij bent er beter in. Ger, we waren gebleven bij de zierkant, Of nee, Apie ja. van Jaapie zelfs. Ja, mag ik je één ding vragen, verzoeken? En dat is namelijk bij je aankondiging zit er veel oud in. Het is oud Zandvoort, een oude voorzitter. Nee. Zou je misschien ja. zo lief willen zijn om gewoon zeggen het genootschap... En, en de voormalige voorzitter, nou, dan is dat wat milder. Nou, het volgende ja. interview, uh, zeg ik je toe. Dit is oud in het kwadraat, heet dat. En dat ja, maar min en min is dat plus. Het wordt wel erg oud allemaal. We gaan verder op het kerkplein. Ja. We waren bij het Api van Japi gebleven. Api van japi. Cortina, ja. dan café het café centrum. Cortina, ja. Meneer Hek, de scandals, zijn we dan in de hoek. Dan krijgen we natuurlijk rechts de, de slagerij, de slachterij moet ik zeggen... Ja. Waar Petit Danver in zit. Nee, al vanaf Fried. de... Friet danver. Ja, Wat danver. heb ja, je ja. dat met klein? Ja. ja petit, Het is gewoon pure patat, hè? Ja. Met kleine patatjes, ja. Petit Danver. Ja, maar oui, monsieur. Ja. Ja, ja. ja. ja. maar dan krijg je een, uh, een stukje eigenlijk, uh, als je dan rechtsom draait, mm -hmm. naar... Um, ja, dat was vroeger eigenlijk... Ik? Um,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 hotelrestaurant Welgelegen... wat daarheen in heeft gezeten... Ja. of op die plaats ook ja, heeft gestaan. Ja, ja. Ja, en tuin. vermoedelijk is bij een nieuwbouw... want op een gegeven moment wordt er in de krant gesproken... en dat is in 1938. Dan wordt het verkocht daar. Hotel Welgelegen. En dan hebben ze twintig jaar... exploitatie. En dan praat men over... Um, een groot aantal kamers. Ik geloof zelfs zeventien kamers. En, en dan... Uh,